11 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Russische oudspion Skripal en zijn dochter zijn waarschijnlijk al in Skripals huis in het Engelse Salisbury besmet geraakt met zenuwgas. De Britse politie heeft een hoge concentratie van het gif op de voordeur gevonden. Ook in de pizzeria en pub waar ze die dag waren zijn sporen van het gif gevonden, maar dat was maar heel weinig. Skripal en zijn dochter liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Julian Assange mag van de regering van Ecuador geen enkel contact hebben met de buitenwereld, ook niet meer via internet. De maatregel volgt volgens de BBC nadat hij onlangs had getwitterd over de vergiftiging van de Russische oudspion Skripal. Assange zei te betwijfelen of Rusland daarachter zit, wat de Britse regering beweert. Hij zou zich daarmee niet hebben gehouden aan een overeenkomst met Ecuador. Assange zit in de ambassade van Ecuador in Londen. De drie presentatoren van het tv-programma Voetbal Insight... stappen over van RTL naar Veronica. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp... tekenen voor vier jaar bij Talpa-TV van John de Mol. Ingewijden bevestigen een bericht daarover in het AD. Voetbal Insight zal bij Veronica waarschijnlijk verder gaan... onder een andere naam. Het voetbalprogramma wordt nu uitgezonden op RTL 7... en trekt daar tussen de 700.000 en 800.000 kijkers. In 2011 kreeg het programma de Gouden Televisiering. De voorman van No Surrender uit Emmen mag in voorarrest... een oude celstraf uitzitten. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om een straf van zes weken voor rijden zonder rijbewijs. Nu zit hij in voorarrest voor afpersing, mishandeling... en deelname aan een criminele organisatie. Het is ongebruikelijk dat een verdachte het voorarrest gebruikt... voor het uitzitten van een oude straf. Voorlopig komt er geen wet voor een maximaal geluidsniveau... in cafés, clubs en andere openbare gelegenheden... Het ministerie van Volksgezondheid zet in op het verbeteren van al bestaande afspraken met uitgaansgelegenheden. Het RIVM adviseert dat muziek in openbare gelegenheden niet harder dan 102 decibel moet zijn. Voor jongeren onder de 16 zou die norm nog lager moeten liggen. Festivals en poppodia houden zich aan een plafond van 103 decibel. En er komt toch geen verbod op het afsteken van rotjes rond Oud en Nieuw. In de Tweede Kamer is de meerderheid niet overtuigd... van het effect van het uit de handel halen van knalvuurwerk. Behalve de ChristenUnie is geen enkele regeringspartij... enthousiast over een rotjesverbod. Vandaag was er overleg tussen de coalitiepartijen... en de twee verantwoordelijke ministers van Veldhoven en Grapperhaus. Daarbij is afgesproken dat het kabinet moet nadenken... over een andere aanpak om de veiligheid rond Oud en Nieuw te vergroten. Het weer, de regen, trekt via het oosten het land uit. Het wordt vrijwel overal droog. Vannacht klaart het nu en dan op. Het koelt af naar zo'n 0 tot 2 graden. Morgen overdag af en toe zon en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu in het Kruller-Muller Museum. De Messenas en de Verversbaas. Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie... tussen Helene Kruller-Muller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar. Wegen Succes Verlengd tot en met 13 mei. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. Cdc tandzorg.nl. Bij Carpetrite beginnen we het voorjaar met de BTW Vrije Dagen. Tot en met tweede paasdag betalen wij voor jou de BTW... op vele vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Zo haal je lekker voordelig een nieuwe woonstijl in huis. Carpetrite, de vloerenspecialist. Willen we overal video's kijken? Ja. Yep. Willen we aan een abonnement vastzitten? No. Nope. Willen we de nieuwe Huawei P Smart? Ja. Yep. Nu bij Tele2. De Huawei P Smart voor een genadeloos lage prijs. Niet omdat het moet, nope. maar omdat het kan. Ja. Yep. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check AnyCoinDirect.eu...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 Ga naar remonstranten.nl Remonstranten. Geloof begint bij jou. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Beethoven zevende Door de energieke dirigent Theodor Curensis en Musica Eterna. Op 10 april. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl Goedenacht.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 Buiten is het drie graden. Binnen zit Herman van der Zand. Ja, dat was vandaag nieuws over oud en nieuw. Rotjes worden toch niet verboden met oudjaar? En wat betreft Sinterklaas las ik zojuist dat ook Waalwijk... zich officieel kandidaat heeft gesteld voor de intocht... hoewel ze daar alleen een haven hebben op een logistiek bedrijventerrein. CV-ketels gaan eruit... Telt dat allemaal bij elkaar op. En als u dan ook nog een tijdje buiten hebt gestaan, zoals ik... dan weet u het, zomertijd echt niet. Het is deze maand gewoon nog een keer december. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Tot middernacht bij u, met straks schrijver Jan Siebelink. Hij dacht rustig aan te kunnen doen... maar hij gaat het boekenweekgeschenk schrijven voor volgend jaar. En dat houdt nogal wat in. We zijn halverwege de brexit over een jaar, dan is het echt zover. Wat staat ons de komende twaalf maanden nog te gebeuren? Meer vrouwen in de politiek willen we natuurlijk. Maar dan stopt er één, juist vanwege de combinatie gezin en werk. Tweede Kamerlid voor de SP, Nine Kooijman, is zo te gast. En illegale vreemdelingen ruilen tegen arbeidsmigranten. Hoogleraar migratiegeschiedenis Marloes Schrover buigt zich over dat plan. En dat komt, dat plan van staatssecretaris Harbers. Eerst het nieuws van: Woensdag 28 maart. In Zwolle komt een echtscheiding er pas door, als de kinderen ook hun zegje hebben mogen doen. Het is een proef. Deze familierechter denkt dat het meer inzicht oplevert. Nu kunnen we aan deze formulieren zien... jeetje, dat verschil is heel groot wat papa zegt en wat mama zegt. En dat kan leiden tot een betere oplossing. Nou, Misschien moeten jullie toch samen weer leren te communiceren. Zoek daar wat hulp voor. En dan voorkomen we dat die zaak later gaat escaleren. Zo'n gesprek kan ook over heel praktische zaken gaan. Zij wisselde we echt uh, tussen haar ouders... waardoor ze steeds één keer niet had wanneer ze kon voetballen. Politieagenten krijgen steeds vaker te maken met scheldpartijen, dreigementen en geweld door burgers. Vorig jaar registreerde de politie 9000 van dit soort incidenten. Deze agent is er klaar mee. Ik zou persoonlijk willen dat de nationale politie... is harder met de veus op tafel gaan slaan richting politiek. van doe hier nu zo aan. Zelf kreeg hij te maken met een vechtsporter... die doordraaide naar drugsgebruik. Toen begon hij te slaan en toen werden er de gevechten op leven en dood. En hij trok daar deze les uit. Waar drugs en alcohol bij een spel is, ben ik heel alert. En ik zorg wel dat ik ook heel snel bij mijn wapen kan. ING draaide de salarisverhoging van 50% voor zijn topman terug en hoopte vast dat de kous daarmee af was. Maar nee, president-commissaris Jeroen van der Veer moest vandaag toch opdraven bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. En de Kamerleden wilden niet alleen horen. Ze wilden vooral ook wat zeggen. De heer Hamers is geen Messi. Totale zelfoverschatting. Ook bij de VVD was de verbazing groot. Beurs die zijn het zat, dat gegraaien van die bankiers. Hier kon Van der Veer natuurlijk niet zoveel mee. Hij had wel antwoord op deze vergaande conclusie... van SP-kamerlid Renske Leijten. Dat hij moet opstappen. En ik vraag me af of de heer Van der Veer bereid is dat te doen. Zo waar, dat is hij. Mevrouw Leijten, het is wel zo dat het is al een jaar geleden aangekondigd is dat ik op 23 april opstap. Dus uh, <lacht> ik, ik denk, <lacht> ja, ja, ja, ja. Olympisch kampioen Kjeld Nuis wilde de snelste mens op aarde worden. Hij vertelde er onlangs over bij de wereldrijd door. Hoe hard kan je op schaatsen, dat is, dat is het ding. Zijn begeleider, Herman Winnemars, legt dat ding nog even uit. Het is de snelst mogelijke manier waarop een mens zich kan voortbewegen op een vlakke land zonder dat je een aandrijving of wielen gebruikt. En hoe hard zou dat kunnen gaan? Weet je, 60, 70 sowieso, maar, maar misschien 80. En misschien 60 wordt, makkie. Ja, dus wordt een makkie. Je kan ja, wat ja. iets hoger doen, dat hoor ik van Kelt. Ja, ja maar de hond is heel hard hoor. Ja, op schaatsen dus. Vandaag was het zover. Op natuurreis in Zweden, de 100. Nuis kwam er nog dichtbij. Kjeld, 93! <hijen> dat was Nieuws Vandaag op Radio en <hijen> NTV. Vandaag werd in een voorstad van Parijs Mireille Knol begraven. Joodse vrouw van 85, die vrijdag werd vermoord, waarschijnlijk omdat ze joods is. President Macron was bij de begrafenis, Macrons partij. La République en Marche had opgeroepen om vanavond massaal te komen demonstreren. Correspondent Frank Renaud, goedenavond, is daar gehoor aan gegeven? Nou, er waren inderdaad duizenden mensen op straat vandaag in Parijs. En ze liepen onder meer langs dat appartement aan de oostkant van de stad... waar Mireille Knol vrijdagavond op zo'n gruwelijke wijze vermoord werd. Er liepen politici ook mee van linkse en van rechtse partijen. En er was natuurlijk ook die oproep van de regeringspartij van president Macron geweest... kom massaal meelopen vanavond. Nou, dat is dus gebeurd. Smiddags had Macron trouwens overigens nog iets anders gezegd. Hij zei dat die moord op Mireille Knol in dezelfde categorie paste... als de moord op Arnaud Beltram. die gendarme die door terroristen was Dood, want, zei president Macron, beide zijn het slachtoffer geworden van barbaren die zich beroepen op godsdienst. En het is voor het eerst dat een Franse president zo expliciet verwijst naar godsdienst als oorzaak voor dit soort terroristische acties. Ja, Wat was het, uh, het karakter van, van de... Ja, Was het een betoging of, of een rouwstoet? Hoe zou je het karakteriseren? Het was een stille mars eigenlijk. Die duizenden mensen gingen echt stilletjes door de straten van Parijs, langs het appartement, zoals ze, en daarmee langzaam daarna weer terug naar Place de la Nation. En toen ging iedereen weer netjes naar huis. Ja. Uh, je zijn politici van links en rechts, wie waren er al uh, zowel aanwezig bij de mars? behalve Macron. De linkse, bur de linkse burgemeester uh, Annie Delgaux was er van de Socialistische Partij. Rechtse regeringsleden waren ministers. waren er Eigenlijk waren, was iedereen er zo'n beetje. Iedereen was vertegenwoordigd. Maar het ging niet helemaal zonder slag of stoot. Want er waren ook opstootjes. En dat kwam door de komst van de rechtspopulistische Marine Le Pen en de extreem linkse Jean-Luc Mélenchon. En die waren allebei niet gewenst. Toen die verscheen in de stoet kwam het echt tot opstootjes. Er werd geduwd, getrokken, gescholden ook naar die twee politici. Want de één wordt hem verweten dat hij een anti- Israël beleid heeft en de ander, Marine Le Pen dus. Haar wordt verweten dat haar partij antisemitische standpunten heeft of heeft gehad in ieder geval. Dus die twee waren niet welkom, Mélenchon en Le Pen. De politie moest echt ontzetten uit de menigte, ze werden apart genomen. En daarna konden ze ook niet meer meelopen met de betoging zoals ze eigenlijk wel wilden. Frank Genaut vanuit Parijs, dankjewel. Het is tijd om een blik te werpen in de krant van morgen en dat heeft gedaan Lot Lewin. De Rabobank heeft misbruik gemaakt van de zwakte van een bouwbedrijf in crisistijd. Dat zegt het gerechtshof in Arnhem... in een zaak die was aangespannen door de eigenaar van het failliete bouwbedrijf. Het financiële dagblad heeft het arrest al ingezien. Zo dwong de Rabobank veel te hoge vergoedingen af voor de leningen... en ook werd de eigenaar gedwongen om 60 van het bedrijf... voor 1 euro aan een consortium met de bank te verkopen. Uiteindelijk ging het bouwbedrijf dat onder meer het, het AZ Stadion, het AZ-stadion en het Stedelijk Museum in Amsterdam verbouwde in 2011 failliet. De hoogte van een eventuele vergoeding wordt later bepaald. Volgens de advocaat van het bedrijf is de uitspraak ook van belang voor andere ondernemers. Die zeggen dat de bank ze in crisistijd heeft uitgeknepen. De groene bijbel komt rond Pasen toch in de schappen te liggen... maar dan in boekvorm, dat staat in het Nederlands Dagblad. De bijbelversie, die in 2016 werd uitgebracht, kwam in opspraak... omdat het gerecyclede papier toch niet gerecycled bleek. De bijbels werden toen weggegeven. In het boek staan dezelfde teksten als in de bijbel destijds. Het is oorlog in de vogelwereld, kopt, ja wie anders, de Telegraaf. Uh, terwijl sommige organisaties de vlag uithangen... omdat het goed gaat met de roofvogel in Nederland... luiden duivenmelkers, de noodklok... steeds meer duiven worden opgegeten door de roofvogels. Het zou gaan om duizenden duiven per jaar. Als dat zo doorgaat, bestaat er straks geen duivensport meer... Zeggen de, zeggen de duivenhouders. En daarom zijn ze een petitie gestart... voor een verbod op het plaatsen van nestkasten... en het weghalen van bestaande nestkasten. De nieuwe gemeenteraden tellen flink meer vrouwen. Dat heeft trouw uitgezocht. Het aantal vrouwen is in veel plaatsen met gemiddeld 20 procent gegroeid. Sommige gemeenten is de verdeling tussen mannen en vrouwen... in de raad nu zelfs in evenwicht. Zoals in Amsterdam en Heer Hugo Waard. In Heerenveen en Waddingsveen zijn zelfs meer vrouwen dan mannen verkozen. En in de Volkskrant een inkijkje in een theatervoorstelling... over een verzetsheld die een Joods meisje redt uit kamp, uit kamp Westerbork... tijdens de Tweede Wereldoorlog... Het bijzondere is dat het stuk wordt gespeeld door zijn zoon en kleinzoon. Zijn zoon schreef het stuk en reisde zelfs nog naar Amerika... om het inmiddels 80-jarige meisje te interviewen over de redding. En toen bleek het een verkapt liefdesverhaal te zijn. Hij had haar gered omdat hij verliefd op haar was. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Toch nog steeds een beetje aan wennen dat hij er niet meer is. Uh, Tom Petty en I Won't Back Down, muzikale opening van Het Oog. De Telegraaf, die opende vandaag met het bericht... dat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid deze week... met een brief komt aan de Tweede Kamer. En in die brief staat al een voorstel... Uh, dat illegale vreemdelingen in de toekomst kunnen worden geruild voor arbeidsmigranten. Ik praat erover met loes Schover, hoogleraar Migratiegeschiedenis... aan de Universiteit in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Is het een goed voorstel? Het ligt eraan hoe je het bekijkt en het ligt eraan hoe het uitpakt. Gedeeltelijk wel, want uh, het is positief... omdat je daarmee illegale migratie iets minder aantrekkelijk maakt... en arbeidsmigratie mogelijk maakt. En tegelijkertijd is er in Nederland, maar ook in Duitsland, België Frankrijk... een tekort aan bepaalde mensen op de arbeidsmarkt. Dus mensen in de zorg, mensen in de bouw. Dus je kan kunnen zeggen, oké, okay, dan hebben wij nu als landen... die arbeiders nodig hebben, deze nieuwe arbeidskrachten... terwijl de landen waar ze vandaan komen... hebben een mogelijkheid voor legale uh, arbeidsmigratie. En daarmee maak je dan die illegale migratie wat minder aantrekkelijk. Want deze mogelijkheid bestaat er dan naast. En daardoor krijg je natuurlijk dat er die smokkelaars... ook minder uh, inkomsten hebben. En die wil je er juist uit hebben. Want die hebben de, nou ja, de, de risicovolle... Uh, trajecten door de, door de Sahara. Gevaarlijke overtochten, ja. Ja, en, en dat, dat is natuurlijk in feite wat je zou willen vermijden. Waar die mensen allemaal sterven, of in de Sahara... of in de Middellandse Zee. In dat, dat, dat opzicht is het natuurlijk positief. Ik hoor alleen maar pluspunten eigenlijk. Nou, het, het, het, het, het nadeel zit erin... wie ga je terugsturen en willen die mensen terug? Uh, en als je kijkt naar dit voorstel... en het vergelijkt met eerdere voorstellen... we hebben er een in 17, 2017, 2015... maar als je terug gaat in de tijd... dan kom je ook bij 1995 uit. Het is eigenlijk uit. een heel oud plan, zegt u. Ja, alleen was het dan... Niet speciaal het ruilen voor arbeidsmigranten, maar wel voor andere gunsten of andere regelingen. Hè. Dus met de Kei werd op een gegeven moment een deal gesloten: van jullie nemen drieënhalf jaar lang illegale migranten terug. En daarna schaffen we de visumverplichting af voor de EU. Eh, met Bangladesh werd gezegd, weet je, als jullie de illegale migranten niet terugnemen, dan nou, geven wij geen visa meer af voor handelaren, en dat is het probleem, hè? De landen willen, ja, willen de illegale niet, niet terugnemen. Nee, ook omdat het soms helemaal niet duidelijk is of het hun mensen zijn. Hè? Dus mensen zeggen, ja, ik kom uit, Nigeria, Ghana, Mali, Somalië. En de landen zelf zeggen, ja, ze hebben geen papieren. En wij denken van, niet. Of het zijn mensen die zij ook liever niet willen Haven. Dus, dus, maar je kunt landen dan natuurlijk overhalen door te zeggen nee, oké, okay, maar dan maken we die arbeidsmigratie mogelijk. Of je krijgt geen ontwikkelingsgeld meer. Dat is natuurlijk dwingen of verleiden. Ja. Uh, maar mensen, het, het lastige wordt welke 300 mensen ga je in dat vliegtuig zetten en gaan landen daaraan meewerken. Als er een vlucht met Frontex uh, van Frontex komt met 300 mensen die, nou, die gedwongen worden. Die kustcontrole, uh, ja, is dat dus, dus, de kustcontroleclubs. Ja, dat is de, de, de buiten van de, de buitengrenzen ja. van de EU moet controleren. Nou, die hebben in het verleden vluchten georganiseerd, waarbij ze zeiden... oké, okay, deze mensen gaan dus terug, want ze willen, op de lijnvluchten willen ze deze uh, passagiers ook niet hebben. Dus ze moeten met zo'n nou, zo georganiseerde vlucht. Maar dan zeggen veel landen, ja, maar dat is heel erg veel dwang. En dat willen we niet. Dus die nemen dan dit soort vluchten niet. Hè. Die zeggen van, dat, dat staan wij dan niet toe. Daar zitten ook heel veel mensenrechten kwesties... Mm -hmm. komen daar dan opeens bij kijken... Dus de grote vraag is welke mensen zijn bereid om terug te gaan. Want zij hebben er niks bij te winnen. De mensen die teruggestuurd worden hebben er niks bij te winnen. Dus een land heeft er misschien wel wat bij te winnen. Het land van herkomst, wij hebben er misschien wat bij te winnen als Nederland. Maar de mensen die teruggestuurd worden hebben er niks bij te winnen. Dus ze zullen hier niet aan meewerken. Nee, Maar die, die, die raken wel uit de uitzichtloze situatie waarin ze nu misschien zitten... maar komen dan weer terug in het land van herkomst. Hoe zou je het voor hen dan... Uh, laten we zeggen, uh, aanlokkelijk kunnen maken. Nou ja, een gedeelte zal het inderdaad aantrekkelijk vinden. Die zal erachter zijn gekomen dat hier uh, het misschien niet zo makkelijk is... om werk te vinden, niet zo makkelijk als illegale... Met, zonder een legale verblijfstatus uh, een, een woning te vinden. Je hebt allerlei voorzieningen die je niet krijgt als je illegaal hm. bent. Nou ja, dan kun je dus zeggen, oké, okay, het valt tegen... en wij geven je gewoon de terugreis... Uh, geven we je, he, zorgen we dat je te gratis terug kan vliegen... naar waar je vandaan bent gekomen. Maar België heeft het op een gegeven moment ook geprobeerd. En die zeiden, dan krijg je ook nog een zak geld mee. Uh, zodat je een start kan maken in het land van herkomst. En dan nog waren er maar heel weinig mensen die zeiden... No, dat vind ik dan toch een aantrekkelijk... Optie. Ja. Het is nu al zo dat als je dus waar uh, IOM OM zich mee bezighoudt, is al met remigratietrajecten. Dus als je terug wil, als het je tegenvalt, of als je heimwee hebt en je moeder mist, dan kun je al makkelijk terugreizen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. En dan heb je allerlei Remigratieprogramma's re en reintegratieprogramma's waarbij je al een beetje geholpen wordt... om weer terug te keren naar je land van herkomst. Dus, ja. dus het is niet zo'n nieuwe optie wat dat betreft. Als je terug wil, kun je terug. Ja, maar, maar als je ruilt met arbeidsmigranten... Ik kan me voorstellen dat het bedrijfsleven in Nederland denkt... dat is wel een hele fijne situatie. Want dan krijgen wij mensen die wij heel goed kunnen gebruiken. Ja, vanuit dat perspectief... Een win-win situatie noemen ze het. Uh, het, is, het is een winsituatie voor de Nederlandse bedrijven... die een tekort hebben aan bijvoorbeeld mensen in de zorg. Hè? Dus daar zou je mooi uh, mensen voor de zorg, voor de bouw kunnen werven. Dat, zou een hele aantrekkelijk, dat, een heel, dat is aantrekkelijk aan het plan. Als landen dan ook illegale migranten kwijtraken... dan is dat ook aantrekkelijk ja. voor, voor, voor Nederland. Alleen de, de, de, de, de crux van het verhaal zit hem in... wie ga je terugsturen en willen, willen die mensen terug? En als dat niet lukt, dan valt het plan in de huigen. Ja. En wij, en wij, zou ik maar zeggen, wij willen natuurlijk de hoogopgeleide arbeidsmigrant hebben. En dan, dan bloed zo'n land ook weer leeg. Nou ja, dat is niet per se, zo, dat is niet per se gezegd. Hè? Want je hebt ook heel grote arbeidsmigraties gehad... vanuit de Filipijnen, waar heel veel verpleegsters vandaan zijn gekomen. En het, het gevolg was niet dat de Filipijnen nou leegbloeden. Het had ook voordelen voor de Filipijnen. Want die hebben bijvoorbeeld heel veel geld teruggestuurd gekregen... van de arbeidskrachten die hm. dan in West-Europa en Amerika en Canada werkten. zo snijdt het me aan twee kanten. Er ja, gaat het geld dus terug ook naar het land van herkomst. Migranten sturen over het algemeen, vooral in de, in de eerste jaren... veel geld terug naar het land van herkomst. En dan heeft een land van herkomst... Heeft daar natuurlijk ook baat bij. Dus de economie in de Filipijnen heeft vreselijk geprofiteerd. van het feit dat zoveel mensen ja. bereid waren om geld terug te sturen. Dus dat hoeft niet per se negatief uit te pakken voor het land van herkomst. Ja. Uh, u, u zei zo'n plan is er al vaker geweest. Waarom slaagt dit plan nu wel? Nou ja, dat is de grote vraag of het gaat, of het gaat slagen. Uh, het, waarom het zou kunnen slagen is omdat het aantrekkelijk is... zowel voor Nederlandse werkgevers die dus zullen investeren hierin... in de zin van helpen en bemiddelen en werven en organiseren. En landen van herkomst zullen, van de migranten... zullen hier bereid zijn in te investeren... omdat ze opeens een mogelijkheid krijgen voor legale arbeidsmigratie... die er natuurlijk niet was. Ja. En voor de landen van herkomst is de illegale migratie... met de grote risico's, met de mensenhandelaren... Ook helemaal geen aantrekkelijke variant. Dus ook die zullen. Nu, dit, is, dit is iets beter dan zeggen. nou je krijgt geen ontwikkelingsgeld meer. Of zeggen van je krijgt geen visa meer uh, als je niet meewerkt. Dit is meer uh, nou ja, uh, verleiden dan dreigen. Dus voor landen van herkomst is dit dan daarmee een aantrekkelijke variant. En daarom heb je kans dat dit. Mogelijkerwijs wel slaagt. Maar nou is het wel zo dat bij migratiebeleid geldt... dat er uh, vrijwel geen enkele voorspelling uitkomt zoals ooit <laughs> bedoeld is. Zij u glimlachend, Marloes ja. over. Hoogleraar Migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Dank. Ja, dan. Only a nation trying to harness huge fire. Out on the beach in the darkness starting bonfire. So gorgeous a man might cry. Burning trees in the basement, start a cool fire Fill my heartbeat racing, baby, on fire So gorgeous, a man might cry Back in Paris, you told me you were suicidal It's not a vacation if I lose you to the Eiffel You're gorgeous, but you can't fly A hidden admirer sent me roses white as fire We took our handfuls, it was war, flower, fire Wildfire Wildfire Wildfire Wildfire Oh no, oh no. Ja, hoe houden ze het ineens mee op. John Mayer met Frank Ocean. En dan maken ze een heel kort liedje, terwijl ze met z'n tweeën zijn. Het heet Wildfire. Morgen neemt Niene Koorman van de Socialistische Partij... afscheid van de Tweede Kamer, na acht jaar. Reden? Het zorgen voor een kind. Is niet goed te combineren met het werk in de Kamer. En in een tijd dat er een sterke roep is om meer vrouwen... op verantwoordelijke posities, zoals in de Tweede Kamer... is dat toch wel een opvallend besluit? Mevrouw Koorman, goedenavond. Goedenavond. Vorig jaar februari bent u moeder geworden... Hoe is het met hem? Met Moos gaat het fantastisch. Ik heb een ontzettend lief, leuk jongetje. Ja, en, en net jarig geweest dus. Ja, ook. Oké. Okay. En, en u dacht vorig jaar nog dat uh, werk en ouderschap prima te combineren zouden zijn? Ja, zeker. Nou, weet je, toen ik op de lijst uh, ging staan, wist ik wel hoe het was om Kamerlitten te zijn. Ik heb er uh, ongeveer bijna zeven jaar uh, met ontzettend veel passie en plezier dat werk gedaan. Dus is precies wat het inhield. Ja, absoluut. Maar ik wist niet zo goed wat het was uh, om ouder te worden. En uh, uh, het afgelopen jaar heb ik met hart en ziel alles gegeven wat erin zat. En ik heb echt twee hele grote liefdes. De politiek en uh, mijn uh, kleine ja. vent. Wat dacht u toen van hoe, hoe ga ik dat combineren? Wat, dacht u nou, dat gaat, me, dat gaat me wel lukken. Of gaat ons wel lukken? Ja, dat doe je met elkaar. En, uh, en dat dacht ik ook uh, uh, echt. Maar je beseft dan pas eigenlijk wanneer je een kindje thuis hebt... hoeveel uh, je soms thuis wil zijn. En ook op tijd, dat je ook op tijd je kind naar uh, bed wil uh, uh, brengen. dat je erbij wil zijn als hij voor het eerst zijn eerste woordje zegt. Zijn eerste stapjes uh, uh, zet. En, um, en ik merkte dat ik gewoon heel vaak uh, het weekend uh, er nee, niet kon zijn. Of niet op bed kon leggen. Ja. Want het kamerwerk... kunt u eens vertellen hoeveel dat per uur ongeveer van uw tijd neemt? Ja, het kamerwerk aan zich is al best wel een fulltime job meer dan. Uh, want je doet het debat in de kamer, je gaat het tot avonds laat... je doet je debatten goed voorbereiden... Uh, maar je hebt natuurlijk ook uh, uh, nou, het werk in de buurt... het opzetten van acties, het gesprek met de mensen, de werkbezoeken... en het uh, buurt in je SP-afdelingen. Dus dan zijn we wel Over, hoeveel uur in de week bezig? Uh, 70, 80 uur. Ja. En uh, dat maakt... Ik ben echt niet vies van werken. Ik, ik vind het fantastisch. Ik vind Het werk vond ik ook fantastisch. Uh, maar uh, telkens kiezen uit die twee liefdes vond ik een hele lastige. Nou, zegt, en is de SP dan niet een partij die zegt... nou, dan gaan we dan eventjes uh, met z'n allen wat omheen bouwen... zodat het lukt? Ja, nee, dat zijn ze zeker. Dat hebben ze ook uh, aan gedaan. Ze vinden het ook echt allemaal heel erg jammer dat ik uh, ga. Ik ben echt... Uh... Heel vaak overgehaald uh, om uh, te blijven, om te kijken wat te doen. Maar het zegt iets over mij. Het zegt niet iets over, en dat wil ik echt wel benadrukken, over al die andere Kamerleden, uh, SP of niet, die zich met hart en ziel inzetten voor uh, dit werk. Dat zegt echt iets over mij, dat ik me 200% heb willen inzetten. Er zitten natuurlijk genoeg moeders in de Tweede Kamer. Ja, absoluut. En vaders, hè, laten we ook oh, sorry, uh, wel vaders, zeggen. Ja, ja, vaders. ja. Dus ja. het is um, die het ook soms lastig vinden om het uh, te combineren. En... Um, ja, het zegt iets denk ik over mij dat ik nou ja, het lastig vond dat ik juist, nou ja, buiten parlementair uh, dat daarop beknibbeld werd. Terwijl ik dacht, ja, maar daar zit mijn liefde juist. Contact met de mensen en onder de mensen zijn. Ja, ik denk dan ook, ja, misschien kan die uh, verhalen wat meer doen. Maar nou, ja, die vader doet echt ontzettend uh, veel. Echt uh, alle hulde voor mijn man uh, thuis. Dat wil ik dan toch bij deze nog eens een keer op de radio gezegd hebben. Ja, ja, ik denk, ik gooi het er maar even in. Hè. Um, de, maar nu, nu lijkt het. Ja, um, ze stopt met kamerwerk vanwege een kind. En we waren net bezig met. Uh, we moeten het voor vrouwen makkelijker maken om op uh, topposities te komen. Op plekken als in de Tweede Kamer. Ja, dan denk ik, oh, dat is, is dit het goede signaal wel? Oh, maar dit is. Weet je, dit was ook wel, uh, toen ik mijn, mijn Twitter timeline uh, bekeken uh, gisteren, uh, war, waren er heel veel lieve berichten. Maar soms dacht ik, oh, weet je, had ik in dit besluit maar een man geweest. Want mannen lopen hier net zo goed uh, tegenaan. En, en dat vond ik eigenlijk ook wat oneerlijk. Want ik dacht, ja, weet je, waarom is dit nou alleen maar een vrouwenkwestie? Waarom moeten we het hier hebben over vrouwen die dit wel of niet kunnen combineren? Mannen hebben het net zo. Uh, uh, pittig. Uh, dus het, maar ja. hoor je, toch hoor je dat minder dat ze zeggen: ja, ik ben vader geworden, ik stop, ik stop met, met het werk in de Kamer. Nou, ze mogen best afkijken van mijn uh, besluit. Weet je, het is voor iedereen anders. Ja. Uh, iedereen vult het Kamerlid, maar ook zijn ouderschap anders uh, in. Uh, ik denk dat iedereen uh, dat gewoon moet respecteren. Wat stond er, wat stond er dan voor vervelend in die Twitter-tijdlijn? Er, staat altijd, er staan natuurlijk altijd vervelende dingen in bij een politicus. Ja. Ja. Maar, maar, maar vanwege dit, uh, dit besluit? Nou, dan zit er voornamelijk krijg je de kritiek over het, uh, zie je wel, uh, uh, dit is uh, waarom het uh, glazen plafond uh, is, dacht ik, ja. Ik heb jaren op het dak uh, mogen uh, lopen. En nu maak ik weer ruimte voor iemand die weer fris moeten tegenaan uh, kan. Ik vind ook dat je die ruimte dan moet maken als je, dat, als je deze conclusie komt. Um, maar ook mensen die dat dan gelijk weer politiek maken, net zoals de vraagstelling die ik nu net van jou weer uh, krijg. En dat ik denk: ja, maar dit is niet, weet je, ja, yeah. het is dan soms zo zonde dat ik dan. Uh, uh, dat het niet een normaal bedrijf is, dat je kan zeggen: hé, hey, uh, ik maak een andere afweging tot ziens en aan Maar dat het ook gelijk als een soort van politiek statement wordt mm -hmm. gezien. En dat is het niet. Het is een keuze van het hart. Het was een hele moeilijke keuze. Ik heb echt het gevoel dat ik een soort van: nou ja, omdat het zo'n grote liefde was, ook mijn relatie nu een beetje verbreek. Zo van: de nou, liefde was er wel, maar toch uh, verbreek ik het. En mm -hmm. ik nou ja, hoop dat iedereen, uh, ook met kinderen, dit met hart en ziel kunnen blijven doen. Of dat ze nou man of vrouw zijn. Kijk, en, en als het een relatie is, hè, wat uh, gaat u het uh, meest missen dan aan, aan het Kamerwerk? Ja, nou dat zijn toch echt uh, de mensen. En, uh, en dan met name eigenlijk toch het buitenparlementaire werk. Als ik uh, terugkijk naar mijn uh, afgelopen. Acht jaar dan. De kamer is leuk, maar de buiten was leuker. Nee, dat is fantastisch. Nee, maar het, is, het mooiste is dat je het werk van buiten naar binnen kan halen. Je bent volksvertegenwoordiger. Dus als uh, het gevangenispersoneel uh, buiten op het Malieveld staat... en dat je elke gevangenis van binnen en buiten hebt gezien... en samen uh, die acties hebt georganiseerd... dan is het fantastisch als je dan daadwerkelijk ook voor elkaar krijgt... dat er minder gevangenissen worden gesloten. Ja. Ja. Nou, waar bent u het meest trots op? Nou, ik denk... Ik denk, ik denk ook wel de acties van het uh, uh, politiepersoneel. Die hebben heel lang uh, gestreden voor uh, een beter CEO. Dat hebben ze gekregen. Maar ook om uh, de enorme bezuiniging van tafel te krijgen. En het is mede dankzij uh, de strijd van buiten naar binnen te halen. En dat ik dat heb mogen vertegenwoordigen... was een van de mooiste momenten. En dat is ook gelukt. Morgen laatste kamerdag. Zeker. Ja, taart of zo taart? Ja, weet ik niet. Ja, ja taart en bloemen misschien, hopelijk. En, uh, en misschien denk ik ook wel een traintje. Ja, mooie dag toegewenst. Nini Kooyman, dankjewel. I sing a secret song to you Each night we are apart Remember me Though I have to travel far Remember me Each time you hear a sad guitar Know that I'm with you The only way that I can be Until you're in my Well, Recuérdame Si en tu mente vivo estoy Recuérdame Mis sueños yo te doy Te llevo en mi corazón Y te acompañaré Unidos en nuestra canción Contigo ahí estaré Recuérdame Si sola crees estar Recuérdame Cantarte, ir a abrazar. Wow. Aun en la distancia nunca vayas a olvidar. Que yo contigo siempre voy. Recuérdame. If you close your let the music play. Keep our love alive or never fade away. Nice. If you close let the music play. Ja, als u wel eens uh, tekenfilms kijkt. Dit komt uit Coco. Miguel en Natalia Lafourcade. En zij zongen het nummer Remember Me. Nog één jaar. En dan moet de brexit rond zijn. Dat betekent dat de onderhandelingen nu ook precies een jaar bezig zijn. Want het traject duurt twee jaar. Hoe staat het ervoor? Wat gaan we het komende jaar nog allemaal zien? Praat erover met Tom de Bruin, oud-ambassadeur bij de EU. En Tim de Wit, onze correspondent in Londen. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, Herman. Tim, ik begin bij jou. Zijn die Britten nog steeds tevreden met het feit dat ze ervoor hebben gekozen... om uit de EU te gaan, om ons te verlaten? Eh... Uh... Nou ja, dat is natuurlijk maar net aan wie het vraagt. Uh, want ik denk dat als Brexit ergens voor gezorgd heeft... dan is het enorme verdeeldheid hier in, in Groot-Brittannië. Die, die zie je eigenlijk nog steeds, nog dagelijks. Uh, sterker nog, ik denk dat die verdeeldheid alleen maar is gegroeid... Uh, en nog steeds aan het groeien is... naarmate die definitieve Brexit over een jaar uh, dichterbij komt. Uh, kijk je bijvoorbeeld naar opiniepeilingen. Die worden nog steeds regelmatig gedaan. Hè? Wordt aan Britten gevraagd, stel dat er nu een referendum gehouden zou worden. Wat zou u dan stemmen? En dan zie je uh, dat het nog steeds zo 50-50 is. Dat daarin dus in feite uh, ten opzichte van het referendum in 2016... toen de uitslag 52 om 48 was voor Brexit. Dus het was al een hele krappe uitslag. Maar dat er nog nauwelijks verschuiving is. En uh, wat wel aardig is... ik was van de week in een typisch Brexit-stadje... Clacton on Sea, dat ligt aan de oostkust van, van Engeland. Daar stemden 70% van de uh, mensen voor Brexit. En als je daar op straat vraagt... of mensen bijvoorbeeld nog blij zijn met hun keuze... of misschien spijt hebben dat ze dat hebben gedaan... dan merk je, uh, de Brexit-stemmer staat gewoon nog... vierkant achter zijn keuze. Uh, die heeft totaal geen spijt van het feit dat hij hiervoor gestemd heeft. En aan de andere kant... De tegenstanders van Brexit die worden ook steeds luidruchtiger. Die zijn zich aan het groeperen. Er zijn steeds meer initiatieven momenteel hier... Uh, van groepen om te kijken of Brexit toch nog valt uh, tegen te houden... of er misschien nog een nieuw referendum mogelijk is... dat Britten dus nog een keer daarover zouden kunnen stemmen. Huh. Nou, Dat is tot nu toe allemaal nog zonder succes. Maar daaraan zie je dus wel, die discussie, uh, die spanning in de samenleving... die is hartstikke voelbaar nog steeds. Tom de Bruin, uit de ambassadeur bij de, bij de Europese Unie. Ja, een jaar geleden viel het ons rauw op het dak. Uh, is er inmiddels wat gewenning opgetreden in Brussel? Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Inderdaad, een jaar geleden was het een grote shock... de uitslag van het, van het referendum. En je ziet nu eigenlijk na een jaar dat men in Brussel eraan gewend is. De Onderhandelingen die lopen redelijk goed op dit moment met de Britten. En je ziet tegelijkertijd ook dat de Europese Unie, de, regering, de regeringsleiders... Uh, zich weer gaan bezighouden met uh, de zaken uh, ja, waar ze uh, belang aan hechten... zoals versterking van de eurozone... of hoe moeten we nou omgaan met migratievraagstukken. Dus je ziet dat uh, ja, de Europese Unie weer, uh, weer terug naar zijn uh, oude agenda gaat. Uh, een jaar onderhandelen met horten en stoten hebben we achter de rug. Tim, wat, wat, wat ligt er nu er vast... Nou ja, er zijn een aantal dingen geregeld. Bijvoorbeeld de scheiding. Het, het feit dat de Britten de EU gaan verlaten. Nou ja, we weten dat de Britten daar bijvoorbeeld... een behoorlijk bedrag voor gaan betalen. Meer dan 40 miljard, volgens mij zelfs 45 miljard euro. Voor de Goed. nog openstaande rekening, rekeningen die de Britten nou ja, nog moeten betalen... terwijl ze er inmiddels wel uit zijn. Dat is iets wat de regering hier absoluut niet wilde in eerste instantie. En in feite is dat eigenlijk ook wel de conclusie van het eerste jaar onderhandelen... Uh, is dat namelijk dat alles wat er tot nu toe is afgesproken, dat de Britten het, uh, degene zijn die ook keer het meeste moet inleveren? Dat zagen we ook vorige week nog. Uh, toen kwam er een akkoord over de overgangsperiode. Dat is zeg maar de periode straks na volgend jaar van een kleine twee jaar. waarin uh, de EU en de Britten zich zeg maar kunnen aanpassen aan een nieuwe realiteit. Mm -hmm. uh, in feite blijft in die, in die periode van twee jaar alles nog min of meer hetzelfde. Ook daaraan zie je, de Britten hebben daar veel moeten slikken. Want uh, Theresa May heeft heel lang gezegd, nou zelfs zo in die overgangsperiode willen we al dat we zoveel mogelijk soevereiniteit terugkrijgen. Dat we al zoveel mogelijk weer zelf kunnen bepalen. Maar in feite moeten de Britten nog ja. zich nog aan heel veel EU-regels gaan houden de twee jaar uh, ja. na de Brexit. Ja, is, Kortom, is, is, uh, is het ook het sentiment, uh, Tom de Bruin, dat, de, dat Brussel eigenlijk uh, meer binnenkrijgt dan. Uh, ja. Ja, of dat, dat, ja. dat ze binnenkrijgen wat, wat, ze, hadden, wat ze willen? Ja, absoluut. Als je ziet wat er, nu de, wat er nu het afgelopen jaar gebeurd is... dan heeft eigenlijk de Europese Unie die onderhandelingen... Ja, zou je kunnen zeggen glansrijk, gewonnen. Op alle punten hebben de Britten moeten inleveren. Ook inderdaad over die overgangsperiode die morgen over een jaar ingaat. In die periode van een kleine twee jaar... daar moeten de Britten alle... Uh, EU-wetten uh, accepteren zonder dat ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. He, ze mogen niet meer aan tafel zitten, maar ze moeten wel alles accepteren wat er binnen de EU wordt uh, besloten. En een van de elementen waar uh, Theresa May nog geprobeerd had om gedurende die overgangsperiode uh, een succesje te boeken, heeft ze ook moeten uh, ja... In het stof moeten bijten, want zij wilde bijvoorbeeld niet dat uh, EU-burgers, bijvoorbeeld Nederlanders, die gedurende die overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk gaan, dat die dezelfde rechten zouden krijgen als andere EU-burgers. En dat heeft ze toch ook moeten accepteren. Dus je ziet eigenlijk aan op alle fronten dat, uh, ja, dat zij heeft moeten inbinden. Ja. Uh, Tim, als je dit hoort, dan, uh, dan, dan kunnen ze in Londen niet tevreden zijn met het pakket wat ze hebben. Daar moeten ze wat aan gaan doen. Wat, wat, wat, wat willen ze het komende jaar gaan bereiken? Nou ja, wat je merkt, kijk, Theresa May uh, is een premier die niet heel erg stevig in het zadel zit. Hè. Dat hebben we het afgelopen jaar wel gezien. Ze heeft de verkiezingen um, verloren. Ze is nog wel net aan de macht uh, kunnen blijven, maar met een minderheid. Ze regeert nu met, met een coalitiepartner. En je merkt klein dat een su klein succesje wel nu met, met de Russen, met de solidariteit van de EU. Hè. Dat zeker? is toch een ja, heel klein heeft... succesje wat ze geboekt heeft. Maar nou, ik ben zeker, het eens, hoor. Land, hoor. Ja. Um, maar maar het uh, punt wat ik wilde maken is dat ze... je merkt dat, um, zeker door de brexit-vleugel in haar partij... Die, die accepteren in feite ook wel die nederlagen... die het afgelopen jaar zijn geleden in die onderhandelingen... zolang het einddoel maar mogelijk blijft. Zeker. En dat is toch, zoals we dat kennen, als een harde brexit. Want uh, Theresa May heeft nog altijd... Uh, uh, het, haar idee is nog steeds om te zorgen dat de Britten... uit de interne markt, de Europese interne markt, stappen zoveel mogelijk verlost zijn straks van welke EU-regel eh, dan ook... zodat de Britten straks de volledige vrijheid hebben... om nou ja, iets waar hier heel vaak gerefereerd wordt... Eh, weer echt soeverein te zijn als natie... om bijvoorbeeld heel eenvoudig de immigratie uit andere EU-landen... te kunnen terugdringen. Dat is het uiteindelijke doel. En je merkt dat eh, zolang eh, dat nog steeds mogelijk blijft... en dat is nog steeds mogelijk, ja, dat ook haar achterbannen dus wel accepteert... En dat is wel belangrijk voor Theresa May. Want de komende maanden gaat het dus heel erg over die toekomstige handelsrelatie. Uh, hoe gaan de Britten straks met de EU uh, zaken doen? Mm -hmm. En nou ja, zoals gezegd, de Britten willen dus behoorlijk afstand nemen van de EU. Maar tegelijkertijd, uh, dat heeft Theresa May ook al wel gezegd... willen ze wel op, op heel specifieke terreinen heel nauw blijven samenwerken. Nou ja, daar heeft de EU natuurlijk niet zo heel veel zin in. Die zegt heel duidelijk, uh, vanuit Brussel hoor je heel duidelijk, het is of het één of er blijft een hele nauwe samenwerking... of er blijft een hele koele, uh, kille, in feite afstandelijke samenwerking. Tom de Bruin, ja. over, over, over een jaar, uh, dan moet het dus klaar zijn. Gaat het ook voor die tijd lukken? Want het heeft natuurlijk heel lang geduurd... voordat er een paar uh, knopen werden doorgehakt. Ja, ik denk wel dat het gaat lukken... maar uh, er moeten toch nog wel wat uh, knopen worden doorgehakt... want de akkoorden die tot nu toe zijn gesloten... dat zijn allemaal akkoorden op hoofdlijnen. He, bijvoorbeeld de, de hele moeilijke kwestie van de Ierse grens. He, de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Daar is een akkoord op hoofdlijnen over gesloten. Maar dat moet nog echt in detail worden uitgewerkt. En zoals de Britten uh, het uh, mooie gezegde kennen... Uh, the devil is in the detail. Ja. Uh, daar moeten nog heel wat moeilijke gesprekken over plaatsvinden. Dus ook... Uh, die akkoorden zijn nog niet helemaal definitief. En daar, ja, daar zullen de komende weken en maanden stevige onderhandelingen over plaatsvinden. Want hoe moet het er daar gaan uitzien in Ierland bijvoorbeeld? Nou ja, um, kijk het idee is natuurlijk dat er uh, geen harde grens uh, komt tussen Noord-Ierland en Ierland. Omdat dat... Uh, de vredesakkoorden die uh, jaren geleden nog door Tony Blair zijn gesloten... dat die daardoor in gevaar uh, zouden kunnen komen. Um, maar uh, ja, het, het probleem is, hoe organiseer je dat? Want als die grens tussen Noord-Ierland en het Ierland open blijft... Um, en uh, het Verenigd Koninkrijk gaat uit de douane-Unie... dan zul je toch voor de goederen... Uh, ja, zul je een grens uh, moeten maken. Ja. En ja, dat is dus echt een, een, um, ja, een enorm moeilijk vraagstuk hoe je dat gaat oplossen. Ja. Want als je zeg maar geen grenzen zou hebben tussen Noord-Ierland en Ierland. Dan zou de consequentie kunnen zijn dat er een grens moet komen tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. En dat willen de Britten en de Noord-Ieren niet. Ja. En het probleem is dat Theresa May is afhankelijk uh, in haar parlement van de stemmen van uh, Noord-Ierse partij die haar steunt. Dus dat maakt het allemaal buitengewoon ingewikkeld voor haar. Ja, uh, daar kunnen ze dus nog een jaar over doorpraten in ieder geval. Daar kun je nog een jaar ja. over doorpraten, ja. Ja, ja, ja. ja. En, en, en, en als ik jullie allebei zo hoor, als we dan toch over de toekomst praten... dan, dan lijkt het erop dat Brussel er, er sterker uit gaat komen dan Londen. Ik denk dat jullie het er allebei wel mee eens zijn. Zonder meer. Ja, en ja, natuurlijk, hè, we de moeten de woord, ja. ons geen uh, illusie maken. De, de, de brexit zal ook aan de kant uh, van de Europese Unie pijn doen. Uh, maar uh, verreweg de grootste pijn zal door het Verenigd Koninkrijk uh, geleden worden. Ja, dat is helder. Dat, dat, dat maak ik ook op uit jullie, uit jullie allebei heren. Eh, dank jullie wel voor het gesprek over één jaar brexit. En we hebben nog één jaar te gaan. Hè. Tom de Bruin, oud-ambassadeur bij de Europese Unie. En Tim de Wit, onze correspondent in Londen. Gaan we door. Ja, we, we kijken ook alweer naar volgend jaar. 2019, Jan Siebeling gaat dan het boekenweekgeschenk eh, schrijven. U kent hem natuurlijk. Knielen op een bed het bekendste werk van de schrijver. Een eh, roman over zijn jeugd in een kwekerij. Het streng godsdienstige milieu waarin hij opgroeide. En zijn gelovige vader. Eh, het boekenweekgeschenk dus. Eh, Jan Siebeling, gefeliciteerd. Dankj dankjewel Herman. Wat was uw ja. eerste gedachte toen... Uh, want het is de stichting CPNB... Hè, die uh, u vroeg om dit boekenweekgeschenk te schrijven? Um, <laughs> ja, um, er werd aan mijn voordeur gebeld... en ik deed open uh, de argeloos... en daar stond een delegatie van de CPNB... EPO, de directeur daarvan, de Disper van Pannende. en keek mij aan en knielde. Oh. En zei, ik wil maar één ding... wil deze mooie schrijver, het boekenweeggeschenk schrijven. Terwijl ik dacht, toen ik hem zag... oh, dat is, dat is voor mijn tachtigste verjaardag, een extraatje. En, uh, en toen viel hij mij om de hals... en hij lag geknield op de granieten stoep van mijn, van mijn, uh, van mijn voordeur. Ja. Ik zal nooit vergeten. En uh, het is gefilmd. Uh, het, het is bewaard voor de eeuwigheid. Maar we liggen daar geknield voor de deur van mijn eigen huis zeg dan maar eens nee. <laughs> zeg dan maar eens nee. En ik heb ook onmiddellijk ja gezegd. En besefte pas later... ja, dan, ga ik, dan moet ik wel een heel mooi verhaal gaan schrijven natuurlijk. Ja, want dat komt er natuurlijk wel bij. Ja. En dan achteraf... Uh, heeft u niet spijt van dat u zo heel snel ja heeft gezegd? Uh, nee. Het was een, een paar dagen voor mijn tachtigste verjaardag. En ik, ja, toen ik dat nog niet wist... dacht ik, nou ja, na mijn verjaardag ga ik... Uh, ja, wat, ru wat rustiger aandoen. En... Uh, ik ga uh, mystieke schrijvers lezen. En, uh, ik, ik, ik moet een beetje aan mijn, uh, aan mijn einde denken natuurlijk. Want ja, uh, waar zal ik terechtkomen na mijn overlijden? En dus <coughs> opeens verandert dat beeld helemaal. En moet ik... Uh, ja, ga, ga diep, diep gaan nadenken. Maar ik vind het heel leuk hoor. Het ja. komt helemaal goed uit. Uh, mijn vrouw heeft een ongeluk gehad. Zit in een revalidatiecentrum. En heeft daar twee maanden gezeten. En komt nu aanstaande vrijdag weer thuis. En ik krijg het geschenken, Dus. Ja. Het kan hier mooier eigenlijk. Ja, de, de, de mystieke schrijvers die kunnen wel even wachten. Dat kan, daar kan ik, kun ik ook nog wel een paar jaar uitstellen volgens mij. Had, had u misschien gedacht, hè? u zegt al ja, ik ben tachtig, ik, zit, ik zit denk aan het einde. Dacht u misschien, zouden ze helemaal niet meer aan me denken voor het Boekenweekgeschenk? Want het lijkt me eigenlijk wel leuk om te doen. Dat is natuurlijk wel echt een eer. Het is, het is wel een eer, maar ik heb, ik heb nooit gezien gez, dat gezien als een recht dat je dat als schrijver moet krijgen. Uh, kijk, soms is er een ja, dan willen ze, moet er een vrouw komen. Dan is er een ja, dan moet er een andere uitgeverij is dan de buurt. En ik heb ik heb er nooit op zitten wachten in ieder geval. En. Uh, ik vind dat het nu eh, juist op de, precies op de goede tijd komt. Op het moment dat ik denk: van nou ja, nu is het helemaal mooi bekroond. Hè, er is een mooi bloemenboek over mijn werk verschenen. Kniet op het is heruitgegeven met houtsneden van Klaas Schubbels. Dus het, het is allemaal klaar, helemaal. En, en, en nu komt er toch nog een extraatje, een soort genade, gift... een soort, uh, hoe zeg je dat? Ja, een, iets uh, waar ik niet op gerekend had. Dus ik wil alleen maar dankbaar zijn en, en er iets moois van maken. Ja. Um, u zegt al, het, dat wordt een hele klus. Laten we even luisteren naar, naar een fragment uit het oog. Dan hebben we uh, Griet Op de Beek, die schreef het Boekenweek Geschenk ook. En, en zij vertelt over haar boek en de relatie met het thema van die Boekenweek, dat is natuur. Wel, er is een vrouw in het boek die zich afvraagt of wie ze is geworden. Wel, degene was die ze eigenlijk wou zijn en zo niet. Of daar dan al dan niet nog iets aan te doen valt. Welke rol speelt Natuur daarin? Geen enkele. Ja, dat was niet de opdracht. De geniale Jan Terlouw heeft gedaan wat absoluut moest gebeuren. Namelijk een top essay geschreven. En dat was dus al geregeld. Ja, zo kan het ja. dus ook. Meneer Siemen, ja. dus schiet op de week. Die, die denkt over het thema. Bekijken jullie het allemaal maar met die boekenweek? Uh, Jan Terlouw schrijft al een essay en lo, lost het voor, voor haar eigenlijk op. Um, u, u, u, weet, u weet het thema nog niet eens trouwens voor 2019, nee. denk ik. Hm. Dus uh, ik heb het idee dat ik het thema ook uh, naast me kan laten liggen. Dus uh, ik schrijf mijn eigen verhaal en ik, ik weet niet wat voor thema het is. Ik heb het al... Uh, van, van, van, vanavond gezegd, misschien is het wel uh, spiritualiteit of ja. religie. Of, uh, dat zou niet slecht uitkomen. Uh, dat, zou wel goed, dat zou goed uitkomen. <laughs> ja, maar ik weet, ik weet het thema nog helemaal niet. En ik, maar weet u wel wel welke kant u uit wil? Uh, ik loop heel veel, ik loop veel te wandelen met mijn, met mijn prachtige hazenwind. En, en ik ren door, over de hei en denk rustig na over allerlei... Ja, alle invallen en, uh, en ik noteer ze. En soms heb ik geen papiertje bij me. En dan zet ik met, een, met mijn voet in het zand op de Ginkelse hei bij Ede... zet ik even een naam of een woord... Uh, die in mijn gedachtegang alles weer kan oproepen. Dus, uh, en wat dus staat ben, er dan bijvoorbeeld? Uh, dan staat er bijvoorbeeld... Uh, even, even nadenken hoor. Ja, um, welk woord heb ik nou met, met mijn hak in het zand zitten schrijven? Um, ja, maar het kan, kan zomaar het, het, een woord als uh, uh, patmos zijn. Patmos is het beroemde eiland waarop Johannes de Apocalypse schreef. De, de openbaringen. En ik denk dat het woord Patmos wel in mijn verhaal zal voorkomen. Ja. Als ik u zie lopen met de hond over de Ginkelse hei, <laughs> ja. dan, dan denk ik dat u ook wel uh, dat thema van Giet op de Beek natuur zou hebben willen hebben. Nee, daar heb je gelijk in. En, uh, ik, ik ben onlangs nog met John Janssen van Galen, mijn vriend. Die ken je wel ja, waarschijnlijk. oud-collega, hè? Van Parol natuurlijk, ja, oud-collega. -co <coughs> we zijn uh, in Velp zijn we naar de oorsprong van de Beekhuizense Beek gegaan. We hebben daar ook echt gevonden en, uh, de natuur waar het water opwelt, Al, al eeuwenlang uit de grond. En, uh, dus ik had het, oh, dat ja, was voor, voor mij wel een goed onderwerp geweest, maar de de de ja ja de natuur is dan voorbij, ja. Dan is het er straks. Uh, <laughs> en ja. dan staat u... Ja, u had het over ja. uh, mystieke schrijvers lezen, uh, aan het einde denken. Maar er is een, dat wordt een enorm circus natuurlijk. Uh, u, u wordt de held van literatuurland. Het zult gevierd worden. Is dat het moment waar u naar uitkijkt? Uh, ik denk daar nog niet zoveel over na. Ik, ik, zit, nog, ik zit nog steeds te denken zo nu. Rond ik uh, met jou aan het praten ben. Over ja. Wat, ja, wat voor verhaal ga ik maken. En nou, wat voor sfeer... Ja, filosofeer er maar op los hoor. Ik vind het prima. Ja... Ja, maar ik, ik, ik, helemaal, laat ik dat nog maar even, uh, even voor mezelf okay. houden allemaal. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar oké, okay, nou, dus... dus dat, dat moment is in de toekomst. Uh, uh, ja, ja, ja. Als, als het ja. grote circus daar wacht, dan zijn wel de auteurs van het Boekenweek geschenkt, die liggen extra onder het vergrootglas. Iedereen ja, leest ja. dat ding. Ja. Uh, uh, Giet op de beek. Dat nou. werd allemaal niet zo best ontvangen. Is, nee. is, Wordt u daar nog zenuwachtig van? van het, nee. Misschien vinden ze het wel nee, niet leuk ja. straks. <kugels> nee, ik word er niet, niet nerveus van, want uh, ik heb nu zo'n beetje, ja, ik ben 40 jaar bezig, vanaf 75. En het is nu 2018. De buurjongen kwam vorig jaar Jaar uit. Ja, en ik kan, er zijn ongeveer 40 teksten, hele uh, zware, grote romans en ook uh -huh. kleine verhalen. En ja, als ik eerlijk ben, kan ik niet zeggen dat er één mislukt verhaal tussen zit. Dus uh -huh. ik sta overal nog achter. En dus waarom zou ik nu niet een mooi verhaal kunnen schrijven? En, uh, maar misschien om, om 600.000 of 800.000 mensen tevreden te stellen... dat lijkt me ook vrij, vrij moeilijk. Maar ik ga mijn eigen weg en ik, ga, ik ben nooit modieus. Ik doe dingen die, ik zelf, die mijn hart mij ingeven. En, uh, en dan komt het altijd goed. En ik luister naar mijn dromen. Ik slaap weinig, maar als ik slaap dan droom ik veel. En die dromen zullen ook, ook een titel geven aan het boek. En, en als een droom een titel geeft, dan zal, het, zal die goed zijn. En zo, sorry. Dus ik ben een totaal intuïtief man. En ik ben, ik ben helemaal niet bang voor uh, kritiek of zo, nee. nee. nee. Maar, maar Herman, ja. Ja, ik ga gewoon een mooi verhaal schrijven, daar heb ik zin in. En, uh, dus ja, ja. Wie, wie, wie, wie zal mij wat? Hey. Ik, wens, ik, wens, <laughs> ik, ik wens u heel mooie dromen toe, Janssie Blink. Ja, dankjewel. Ik vind het leuk dat ik je gehoord heb. Nee. En, uh, en we zien elkaar weer terug ergens. Insgelijks. Tot ja? snel. Dag hoor. Dankjewel. Dag. Dag. Die, die, die Boekenweek trouwens, even de administratie bijwerken... dat is volgend jaar, hè. Boekenweek 2019. Die loopt van 23 tot en met 31 maart. En het gratis reizen, dat, in, dat interesseert natuurlijk altijd iedereen... dan kan je met het Boekenweek-geschenk dus uh, gratis door het land. Dat is op de allerlaatste zondag van de, van de Boekenweek. Op 31 maart, goed. Uh, hebben we alles afgehandeld uh, wat dat betreft met uh, Jan Siebeling... dus de schrijver van het Boekenweek-geschenk voor volgend jaar. Zometeen op deze zender op NPO Radio 1... De collega's van de VPRO, het programma Nooit Meer Slapen. Een van mijn favorieten. Te gast bij, presentator Pieter van der Wielen, is regisseur Erik Lieshout. En morgen is er natuurlijk weer een oog op morgen. En dan zit hier dierbare collega Koen Verbraak. Ik wens u een heel goede nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.